8 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. In België heeft een senaatscommissie ingestemd... met de mogelijkheid voor euthanasie bij kinderen. Als het parlement instemt, wordt België het eerste land ter wereld... dat de leeftijdsgrens voor euthanasie opheft. Nu is euthanasie in België pas toegestaan vanaf 18 jaar. Als de wet wordt ingevoerd, mogen alle minderjarigen... die lichamelijk lijden, om euthanasie vragen. Ze moeten wel handelingsbekwaam zijn.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 In Frankrijk is ophef ontstaan over een pensioenuitkering die de vertrekkende baas van autobouwer Peugeot Citroën krijgt. Philippe Varin ontvangt over de komende 25 jaar jaarlijks meer dan 300.000 euro. De vakbonden en de Franse regering zijn verbijsterd en eisen opheldering. Onder leiding van de topman werd een plan aangekondigd om 11.000 banen te schrappen. Ook worden salarissen bevroren. Varin zegt dat er sprake is van een misverstand. Hij wijst erop dat hij tot zijn pensioen niet bij het geld kan.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 Een hele goedenavond. Ja, het is een bijzondere week bij Twee Dingen van Max. Maandag hadden we hier oud-premier Wim Kok te gast. En gisteren spraken we met de premier van Aruba, Mark Eman. En vanavond dus oud-premier Pieter Jong. Hij was premier van 1967 tot 1971 voor de KVP, de Katholieke Volkspartij... die later is opgegaan in het CDA. En hij is de oudste, nog levende premier van Nederland. Maar liefst 98 jaar. En daarom zit hij niet naast mij nu in de studio, maar zocht ik hem vanmorgen op in zijn huis in Den Haag. En ik vroeg hem allereerst of hij trots is op die hoge leeftijd. Nou ja, ik, ik doe daar niks aan. Het is, uh, kijk, ik heb het grote plezierige dat ik geen kwalen heb. Dus het is gewoon een kwestie van ademhalen en dan tilt het van dat. Dan het aan. <laughs> Dan ben je opeens 98. Echt, het is helemaal geen verdienste. Het is nee, maar... gewoon, het komt, er, komt er over je of het komt niet. Ja, nou, nou, maar u heeft wel als een van de weinigen. de helft van die 200 jaar Koninkrijk meegemaakt. Hè? Als we kijken naar het Koninkrijk. u heeft heel veel gezien van dat Koninkrijk. want u heeft lang op zee gezeten. Wat vindt u de mooiste plek van ons Koninkrijk? Ik vind altijd het mooiste, de zee. Ja? Ja. Wat doet de zee met u? Ja, dat is een, uh, een rare vraag. Dus daar, daar is het allemaal begonnen, wat mij betreft. We waren met de, de familie. Toen was ik als kind van vijf of zes jaar, zoiets. Toen gingen we met. De hele familie ging met vakantie naar de eilanden. Ja, de, de, ik, de, de, de Waddeneilanden. Ja. En toen stond ik op een goed ogenblik. Stond ik. Uh, aan het strand nog in Nederland en keek uit over de zee. En ik vond die zee zo ongelooflijk mooi dat uh, ik wilde naar zee, maar ik wist niet uh, hoe, dat, uh, hoe dat heette. Als je naar zee wilde, uh, ja, thuis lazen boeken van Old Shetland en winnen toe. En, maar de, de admiraal Tromp en de ruiter, dat, dat wisten we wel En ik dacht in mijn zeemwoud, dat de naam admiraal, dat, dat een eufemisme was voor zeeman. Dus ik stond naar die zee te kijken zei, ik wil admiraal worden. Dat heeft naderhand wat tot misverstanden geleid. Ik dacht, nou, hij legt de lat... Vanaf het begin heel hoog. Ja. Maar wat, wat voor gevoel geeft de Zee u? Nou, intens. In in, dat ik het mooi vind. En dat er is van alles op zee. En op zee zijn uh, de meeste dingen zijn van een zeker, zeker belang. Je kunt niet zomaar spelletjes spelen. Op zee of gekke dingen gaan doen... Je moet daar serieus varen, handel drijven, wat je ook uitspookt. Maar het, het, het kan niet zomaar een, een aardigheidje zijn. Laten we heel even luisteren uh, naar een, een compilatie die wij gemaakt hebben... Uh, van uw bijdrage aan ons koninkrijk, wat u allemaal heeft gedaan. Laten we heel even gaan luisteren. Oud-premier Pieter Jong was ruim vier jaar eerste minister van Nederland. Maar als kind zag hij een andere toekomst voor zich. Dus ik zei, ik wil admiraal worden. In 1967 kwam hij aan het roer te staan van zijn eigen kabinet. Op Paleis ten Bos heeft minister-president de Jong... aan de koningin de nieuwe ministers van zijn kabinet voorgesteld. Al snel krijgt hij lof voor zijn doortastendheid. Ik uh, geloof dat we op een... Uh op een moment zijn gekomen waar het van belang is... om absolute glasheldere duidelijkheid te verschaffen. Maar er is ook kritiek op zijn gebrekkige economische kennis. Ik kijk naar de economie zoals een aap naar een horloge kijkt... heeft hij eens op een persconferentie uh, gezegd. Hij maakte meerdere crisis mee. De gijzelingsactie van molukkers in Wassenaar. De toestand blijft gespannen tot omstreeks vijf uur vrij plotseling nog... het bericht komt dat de bezetters bereid zijn zich over te geven... En hij heeft te maken met provo's en opstandige studenten. Hij had een, uh, bij die wat jongere, radicale generatie van toen een, uh, een slecht imago. Pieter Jong, een man met een eigen stijl. Kijk, ik las als minister-president al die kranten niet. Hè? Alleen Carmichel las ik. Een man die zich nog altijd met de politieke discussie bemoeit. Ik vind dat de CDA sinds de staatspartij... heeft altijd gestaan voor godsdienstvrijheid. En het was betrouwbaar en eerlijk... En nu, op mijn oude dag, moet ik meemaken dat daar de hand mee gelicht wordt. Dat kan niet. Pieter Jong, 98 jaar en vele decennia lang in dienst van het Koninkrijk. Ik ben een geluksvogel. Ja, meneer de Jong, u zegt het net zelf in die compilatie. Ik ben een geluksvogel. Ja. Waarom? Alles zit... Uh... Ik heb nooit naar iets gesolliciteerd. Alles komen ze me altijd zeggen: zou jij dat willen doen? Zou jij zus willen doen? En ja, dan uh, A. vind ik dat dan ook wel weer aantrekkelijker. Met B. ook moeilijk om dan nee te zeggen. Ja, en dan ben je een geluksvogel als alles zo op je afkomt. En Ja, en ik heb geen, ik heb geen kwalen. Mijn ze gezondheid is heel goed. Dus ja, ik hoef alleen maar adem te halen. En dan telt de leeftijd vanzelf bij. Nou, zegt u net ook in die compilatie... Um, een premier die nooit kranten las, alleen karmichelt. Dat kan toch niet waar zijn, dat u nooit kranten heeft gelezen? Die zijn niet te lezen. Er staat zoveel onzin in het van je tijd. Maar bovendien, mijn ogen zijn niet van de beste... En ze hebben allemaal, het lijkt wel of zwarte inkt duur is. Hè? Want ze hebben allemaal zo'n beetje grijze letters. Nou, dat is voor mij onleesbaar. Ja, en, en, en vroeger, toen u zeg maar uh, kleiner was, uh, of jonger was en premier was, las u toen ook geen kranten? Nou, nee. Het, kijk, het, gewoon de, de verhalen die je hoort over de radio of later van de, van de televisie. Dan kun je de krant overslaan. Ja, dus de radio was eigenlijk het favoriete medium van u. Ja, daar, daar hoor je het meeste, meeste nieuws. Ja, ja dat, dat, dat is. Wij houden ook erg veel van de radio, ja. moet u weten. Uh, nou hoor ik ook uw biograaf zeggen dat u ooit heeft gezegd, ik kijk naar de economie als een aap naar een horloge. In deze tijd, hè, in deze tijd van economische crisis, dan was u geen goede premier geweest, denk ik. Nee, dan, dan moet ik toegeven dat uh, toen ik uh, premier was... Toen had ik, ik had uitstekende ministers en, uh, en ook de hogere ambtenaren. Die zijn ongelooflijk. Dat betekent dat je als minister-president niet vreselijk druk hebt. U had gewoon goede dus mensen in dienst die wel ik, wisten hoe het met de economie ik, zat. Ik, ik ben Als minister-president heb ik de grondbeginselen... Van de economie zitten bestuderen. Ja, want moest, u, u moest er toch wat van weten. Er, ja, en ik had een, uh, een hele goede vriend van me, Johan Witteveen. En daar heb ik er ook veel mee over gesproken. Dus ik, uh, ik heb er enig idee van: dat ik, dat zag. ik ben geen econoom. Nee, Johan Witteveen hebben wij laatst trouwens ook een keer in onze uitzending gehad. Maar laten we even nog naar een paar van die fragmenten gaan toen u premier was. We hoorden net, uh, u was premier tijdens de opstanden, kunnen we wel zeggen, in Amsterdam. Hè? De bezetting van de Maagdenhuis door studenten. Uh, hoe heeft u dat ervaren in de tijd? Nou ja, allemaal opgeschoten jongens... Ik dacht, laat ze maar spelen. Ik maakte me daar niet kwaad over. Waarom niet eigenlijk? Waarom wel? Nou, Heel We veel zijn... mensen maakten zich er wel kwaad om... hè, dat ze daar de boel op stelten zetten. Ja, dat gaat maar net zover. Als je het er tegen verzet... als je dat... dat zijn jongens in hun tijd. en die zijn een beetje... ondeugend eigenlijk. Laat ze maar een beetje uitrazen. Als ze maar geen kwaad doen... dan is het afgelopen... Als ze gekke dingen doen. Maar meestal... kan het geen kwaad. Dan kun je ze... Ik herinner me dat... Uh, ik kwam op een gegeven moment... Ze zouden geloof ik... Naar de, naar de nachtwacht komen kijken. In het Rijksmuseum. In het Rijksmuseum. Het enige wat ik toen heb gezegd... Uh, zorg dat er geen stoelen of banken zijn. Dan, uh, dan moeten, ze, moeten ze liggen... En er is dus niet zo vermoeiend dan op je buik liggen... om ergens naar te kijken. En dat was precies wat er gebeurde. Want toen gingen ze snel weer weg. Alles ging heel snel weg. Ja, dus het probleem werd op die manier opgelost. Ja, door stoelen en banken weg te nemen. <laughs> zo simpel kan het zijn zo als premier. Zo simpel kan het zijn, ja. ja. Uh, maar dan toch iets wat misschien nog wel meer impact had. Dat was uh, de gijzelingsactie van de Indonesische ambassade in Wassenaar. Uh, heeft u dat zelf ook als een van de... Ernstigste dingen gezien die u heeft meegemaakt als premier? Ja, Zou ik u een geheim vertellen? Ik was het helemaal vergeten. Echt waar? Ja. Ik ben erg benieuwd naar mijn, naar mijn. Ja, gewoon. wat ik kan lezen, wat ik heb uitgesproken. Ik ben het zelf allemaal vergeten. Hij heeft niet zo heel veel indruk op u gemaakt, die gijzeling dan toch? Nee. Kennelijk niet. Nee, want u weet er bijna niks meer van. Nee. nee. En als we dan gaan naar... Want dat was ook een heel belangrijk uh, onderdeel van uw premierschap. Uh, u heeft ook de excessennota laten maken. Dat was een nota over wat de Nederlandse militairen... tijdens de politionele acties uh, hebben uitgespookt. Hè, aan, aan oorlogsmisdaden. Dat was een hoop ophef toen. Wat, wat, ja. wat, hoe, hoe kijkt u daarop terug? Nou, ik herinner me dat dat speelde. En ik had drie jaar in Indië gevaren en geleerd En ik wist dat... Uh, het was niet eenvoudig geweest voor het, het uh, Indische leger. Toch begonnen daar ook allemaal... Uh, geruchten over te lopen en dingen. En toen heb ik gezegd... Ja, dan moet een beetje vastigheid. Dat je weet waar je het over hebt. Dus laat nou... Uh, is even nagaan wat er nou precies gebeurd is. Maar dat werd u misschien niet in dank afgenomen... dat u vond dat dat onderzocht moest worden? Nee, maar er zijn weinig dingen die op dat moment in dank worden afgenomen. Hoort dat een beetje bij het premier zijn? Dingen beslissen nou, waar niet iedereen het mee eens is? Daar kan het op neerkomen. Dan zei hij, ja, dat valt, dat valt een beetje verkeerd. Nou ja, jammer dan. En toen bleek dat er inderdaad van alles mis was gegaan... bij die politionele acties. Had u toen zoiets van... nou, ik ben blij dat ik dat toch heb laten onderzoeken? Uh, ik, vond het, ik vond het heel moeilijk. Maar het was de waarheid. Ik moet eerlijk zeggen... eerst moet, gaat er een wolk van... Zijn, ja, er moeten excuses komen. En dan is er... als er excuses zijn, zijn zei ja, maar... Dan is de schade geleden. En dan moet de schadevergoeding worden. Dat is zo... Dat, dat wiebelt zo door, hè? Dat vind ik een beetje... Ja, vindt u dat terecht, dat, ze, dat, er, dat er een schadevergoeding is nu? Er zijn dingen, dat, ik, dat is volkomen terecht. Maar het is ook een beetje... Ik heb wel eens het gevoel dat er veel te veel advocaten zijn, hoor die hebben ook hun werk nodig... en die ja. proberen dat allemaal uit te zoeken, bedoelt u? Die proberen allemaal, allemaal te, excuses en schade te krijgen... want dat brengt geld in de, in de la. Nou zijn dit natuurlijk enkele ja, hoogte- of dieptepunten geweest... Uh, in uw werk als premier. Waar kijkt u zelf nou met trots naar terug... als het gaat om uw bijdrage... aan dat premierschap en het koninkrijk... Nou, dan vind ik een heel moeilijke vraag. Ik, ik ben niet zo van trots uh, over mijn eigen werk. Ik, uh, ik vind dat onzin. Daar ben je voor dat moet je doen. Dat moet je zo goed mogelijk doen. En verder geen nieuws. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. U luistert naar twee dingen. Tot half negen staan we stil bij de rol die premier Pieter Jong heeft gespeeld bij het 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Dat wordt namelijk deze week gevierd. En Pieter Jong was premier van Nederland van 1967 tot 1971 voor de KVP, de Katholieke Volkspartij. Ja, meneer de Jong, u was toch een, een zeeman die in de politiek is beland. Hè? Voelde u zich eigenlijk wel thuis in die politiek? Aanvankelijk niet. Ik heb vier keer nee gezegd. Vier keer nee gezegd? Om in de politiek te komen. Ja, en, en, en, en, en waarom zag u het aanvankelijk helemaal niet zitten? Wat, wat, wat, wat dacht u van, dat is niks voor mij? Ik wilde ik, ik, ik niks. Ik wilde een de zee. Ik wilde varen. Ik wilde op zee zitten. En niet dat geleuter aan de wal. Ik ben, maar ik ben het geworden. Na nou, vier keer nee zeggen. En toen had die minister. Die had. In een van die keren was er wat ik vond dat er allemaal niet in orde was. Want de, de, je kreeg wel de politiek het baan, maar niet het geld erbij. En, dit, en de organisatie... En ik was er nogal uh, losgevaren... en ik had uh, allemaal bezwaren naar voren gebracht. De tweede of de derde keer dat ik daar bij de minister moest komen... Om dat uit te learnen. En toen de laatste keer had hij al mijn wensen... tot op de laatste cent precies gedaan zoals ik het wilde. Wat voor een premier was u eigenlijk? Hoe zou u uzelf willen omschrijven? Gewoon. Ik had een baan en ik deed mijn best om het goed te doen. En verder geen nieuws. Ja, maar er werd ook wel eens over u gezegd dat u ouderwets was. Ja, dat klopt. Ja? Omdat ik precies heet wat ik gezegd had. En raakte u dat dan, de kritiek... als dat over u werd gezegd, dat soort dingen? Nou, nee. Laat ze maar praten. Ja, want ze praten dan veel over je... Hè, als je de baas bent van een land. Ja, blijkbaar. Ja. Maar dat las ik allemaal niet. Want u wilde nou, dat allemaal niet weten? Nou, ja, het onnodig. Ja. Ik begreep het wel. Maar toen u uiteindelijk premier werd, kunt u zich dat nog herinneren... toen u in de spiegel keek dat u dacht, nou ben ik de baas van dit land? Nee, dat gevoel heb ik nooit gehad. Wat vond uw omgeving ervan, uw familie, dat u hiervoor koos? Goed. U was altijd, ja. Kijk, ik heb nooit geprobeerd na, naar baantjes gezocht. Ze zijn altijd bij mij gekomen, omdat waar zou jij dat willen doen? Ja. Heeft u er spijt van gehad dat u voor de politiek gekozen hebt uiteindelijk? Nee, het gekke is in het begin, ik weet nog dat ik, uh, toen was ik, uh, uiteindelijk moest ik zwichten omdat hij alles precies had gedaan zoals ik het wilde hebben. En toen uh, belde ik een van mijn vriendjes en ja, ik zei, ja, ze praten hier Nederlands, dat is het enige wat ik weet. <laughs> Maar ik moet zeggen, in het begin vond ik het uh, maar zo-zo. Uh, maar gaandeweg, naarmate je verder komt... en met de ingewikkelde dingen en belangrijker... toen vond ik het leuk. Ja, waarom vond en, u het in het begin maar zo-zo? Wat vond u maar zo-zo? Waar moest u aan wennen? Ja, ik zat liever op zee. Ik vond het jammer dat ik die niet meer kon varen. Ja, u miste de zee? Ik miste de zee... Het is nogal een overgang he, van een schip naar uh, het Binnenhof. Ja, dat is het zeker. Ik, het heeft even geduurd voordat ik eraan gewend ben. Maar toen de, de zaken in de politiek... En maar toen was ik inmiddels was ik minister geworden en later nog meer. En dan wordt het... Ja, dat zijn zo rare dingen... Want ik was het staatssecretaris af en ik wou terug naar de marine. En toen op een avond belde Vic Marine, die was aan het formeren. En toen zei hij: Piet, als jij nou defensie zou willen doen, dan ben ik eruit. Toen zat ik weer voor het blok, want dat betekent dat zijn poging om te formeren dan zou het mislukken. Ja. Toen heeft hij maar weer een jaar gezegd. Om, en toen heb ik... Uh, toen heb ik gezegd... Uh, nou, ja, akkoord. Ja. Want ik, ik was net bezig om... een teruggang naar de marine... te regelen. Ik kon namelijk als... als staatssecretaris... als je dat achter de rug had... kon je weer terug naar het schip. je ja, dus was bijna weer op zee? Ik was bijna weer op zee. En toen moest ik defensie doen... Oh, dat moest ik niet, maar ja, dat vond ik dat ik dat niet kon maken tegenover Vic Marijnen. Ja, u, u, u vond dat u dat toch niet doen. Is ik weer klem. Ja, heeft u eigenlijk ook vrienden gemaakt in de politiek? Ja, een heleboel. Eigenlijk, ik heb al mijn ministers uiteindelijk allemaal uh, zelf gekozen gaan. En... Uh, dat zijn. Uh, en heel klopt. Het is een clubje vrienden. We komen nog elke maand bij elkaar lunchen samen. En wie er in het land is, die komt ook. En wie zijn daarbij? In ieder geval Johan, niet heb ik Witteveen. begrepen. Oud-minister van Financiën. En uh, hoe heet die uh, uit heel. Uh, Nelissen. Nelissen. En. Uh, en waar wordt er dan over gesproken, over de politiek? Nou, kijk, je houdt die band van vertrouwelijkheid. Ze zijn allemaal hier of daarmee bezig. En uh, Johan Witteveen weet natuurlijk heel veel van, van uh, hoe de stand van zaken is. En dat. Uh, en we lunchen altijd samen, op een vast, uh, vaste dag. En dan wordt alles even besproken als ik dan... En iedereen komt, wie in het land is, komt. Ja. En, en, en uh, heeft maar, u het dan bijvoorbeeld ook twee, over... Ik over... ben helemaal bij. Ja. En heeft u het dan ook over bijvoorbeeld uh, het, het CDA... Uh, waar, waar uw partij in is opgegaan, de KVP? Hoe, hoe kijkt u daarnaar? We hoorden u net al even toen commentaar maken... op deelname van het CDA aan een kabinet... wat gedoogd werd door de PVV... Uh, het CDA zit nu toch een beetje in, in de luwte, zou je kunnen zeggen, in de oppositie. V hoe, hoe kijkt u daarnaar? Vindt u, vindt u dat het goed gaat met uw partij? Nou, ik vind dat uh, Buma, hoe heet die? Dat die uh, Van Haarsma Buma. Die, uh, die doet tot zover zijn standpunten die hij neemt. Dat, dat is goed, doet hij goed. En, en als u nou terugkijkt hè, op uw leven, dan heeft u natuurlijk eerst die hele periode op zee gehad als marineman. Later nog een hele periode in de politiek. Wat vond u nou de mooiste periode? Nou, het rare is dat ik ze, als je er eenmaal aan gewend bent, allebei wel, wel interessant en mooi vond. Op zee is natuurlijk ideaal. Maar ik moet zeggen, toen ik een tijdje in de politiek heen, wat, wat hoger in de problemen, vond ik dat ook reuze interessant. En nu en dan zelfs mooi. <lacht> nu en dan zelfs mooi. Net zo mooi als de zee, of niet? Bijna. Bijna net zo mooi als de zee. En, en nu het feit dat we 200 jaar koninkrijk vieren... is dat iets waar u bij stilstaat? Gaat u nog naar, naar uh, gelegenheden toe waar dat uh, uh, gevierd wordt? Ja, zeker. Ik, ik heb van jongs af aan... als schooljongen stonden wel te zingen... Op het loo. Van, uh, de, de, de, de, de, de, voor de koningin. Ja, u woonde daar dichtbij? Ja, we woonde er vlakbij. U bent koningsgezind opgevoed? Ja. We, het, hoorde, het loo hoorde er gewoon bij. En wij kwamen, Emma, die als toen die uh, het overgedragen had aan, aan koningin Wilhelmina. dan uh, ging ze en dan een ritje maken. Maar helemaal met een grote. Uh, een grote, twee of vier paarden ervoor, een stal, jongens, alles. Een hele toestand. En dan kwamen we op de jachtlaan. Dan kwamen we ineens het grote. En dan is het van onze fiets af, pet af. En zwaaien naar de koningin. en mag op bezoek bij een of andere vriendin of zo. En het feit dat u door NRC bent uitgeroepen. Uh, in het lijstje van uh, invloedrijke premiers... staat u op de vierde plaats. Weet u dat? Dat weet ik niet, maar ik uh, moet eerlijk zijn... Die, die vierde plaats... Wat vindt u daarvan? Niet zo interessant. Nee? Nee, erg interessant, ja. Het is best hoog. Ja. Voor een zeeman in de politiek. Ja. U blijft bescheiden. Nou ja, ik... Ik hou niet van persoonlijk gebonden van de, de lawaai eromheen. Hè. Ik heb een hekel aan publiciteit om me heen. Nou, mag, en, u dan, mag ik u dan toch bedanken voor dit gesprek? Nou, ik moet eerlijk zeggen: de moeilijkste vraag heb ik dan niet gehad. <lacht> de volgende keer dan, meneer De Jong. <lacht> Ja. <gasps> Ja, tot zover het gesprek dat ik vanmorgen had met oud-KVP-premier Pieter Jong. Met zijn 98 jaar is hij de oudste nog levende premier van Nederland. Hij leidde het kabinet van 1967 tot 1971. En morgen op deze plaats, mijn collega Margreet Reintjes... hij praat al met CDA-premier Dries van Acht. Ook met hem kijken we naar ons koninkrijk en de rol die hij daarin speelde. Goed, dit was Twee Dingen van Max voor vanavond. alle uitzendingen kunt u altijd terugluisteren op onze website... Ook bijvoorbeeld dat interview met Wim Kok eerder deze week en Mike Eeman van gisteren. Ga dan naar onze website tweedingen.nl. En zometeen om half negen het nieuws natuurlijk. En daarna BNN Today. Willemijn Veenhoven, wat heb jij allemaal voor ons vanavond? Onder andere de 24-jarige Jeffrey Korndijk. Die solliciteerde, uh, die wilde op stage mijn een elektronica bedrijf. En per ongeluk kreeg hij een mailtje onder ogen. En daarin zeiden ze, nee, doe maar niet, die jongen. Want dat is een donkere een neger. En dat is een uh, indrukwekkend verhaal, kan je je zo voorstellen. Dat komt hij na te vertellen. En zometeen, dat is wel leuk, we hebben het over de hitlijsten door de jaren heen. En dan hebben we de man die dat nu presenteert, Bart Arens. En Felix Muurders. Want ja, die was natuurlijk een van de eerste. Ja. Dat en nog veel meer, zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Ja, het is bijna half negen. Hier is het NOS-journaal. In België heeft een senaatscommissie ingestemd... met de mogelijkheid voor euthanasie bij kinderen. Als het parlement instemt, wordt België het eerste land ter wereld... dat de leeftijdsgrens voor euthanasie opheft. Als de wet wordt ingevoerd, mogen alle minderjarigen... die lichamelijk lijden om euthanasie vragen. Ze moeten wel handelingsbekwaam zijn. De Italiaanse oud-premier Berlusconi is uit de senaat gezet... vanwege zijn veroordeling voor belastingfraude. Berlusconi werd in augustus veroordeeld tot vier jaar cel... wegens grootschalige fraude bij zijn televisiebedrijf Mediaset. Op grond van een wet die vorig jaar werd aangenomen... werd Berlusconi daarna onverkiesbaar verklaard. En in Frankrijk is ophef ontstaan over een pensioenuitkering... die de vertrekkende baas van Peugeot Citroën krijgt. Philippe Varin ontvangt over de komende 25 jaar... jaarlijks meer dan 300.000 euro. De vakbonden en de Franse regering zijn verbijsterd... en eisen opheldering. Varin zegt dat er sprake is van een misverstand. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws.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 De 24-jarige Jeffrey Korndijk die solliciteerde voor een stage bij een elektronicabedrijf, maar werd afgewezen omdat hij een donker gekleurde is, een Neger. Zo stond het letterlijk in een mail die binnen het bedrijf werd verstuurd, maar die per ongeluk bij Jeffrey zelf terechtkwam. Na negen jaar vertelt Jeffrey zijn verhaal. En zometeen het laatste nieuws over het ingestorte voetbalstadion in Sao Paulo. Gezellig verhaal daarin. Drie doden, kraan op een stadion. De Brazilianen kunnen zich misschien een heel klein beetje troosten met het idee dat de kans is dat ze volgend jaar wereldkampioen worden heel groot is, want alle zeven eerdere WK's... die op het Amerikaanse continent werden gehouden... werden gewonnen door een team van dat continent. En dan is Brazilië natuurlijk daar favoriet. Andersom geldt het trouwens bijna hetzelfde. Bijna alle in Europa gehouden WK's... werden gewonnen door een Europees land. Eén keer niet. In 1958 in Zweden... won een Zuid-Amerikaans land. En mag jij raden welke? Het zou zo leuk zijn als het dan Paraguay was nee, of zo. Maar dat is het waarschijnlijk het is niet. Het is Brazilië natuurlijk. Ja. Hart onder de riem. Juist. Rolof de Vries, mijn intro zometeen meer van jou... Wil je ons zien zitten hier in radio1.nl? En dan klik je op de webcam en dan zag je, denk ik, 30 seconden... nou, ik denk, denk 10 seconden geleden, denk ik, Felix Murders binnenkomen. Ja, goed, goedenavond. Ik ben op tijd, toch? Ja, nee, ja, nee uiteraard. <laughs> ik, we hadden net al enige paniek op de redactie. En toen zei ik, nee, hoor, nou, het is nee. Felix. Die, die komt natuurlijk net op tijd binnen. En daar hebben we het ook over. Namelijk over jouw roemruchte radiocarrière. Um, uh, samen met Bart Arends. Namelijk de huidige presentator van de megatop 50. We hebben het over hitlijsten. En jij was natuurlijk vroeger... Uh, DJ. Een befaamd DJ. Ja. Ja. En daar heb je het geleerd om oh, zeg maar, alle allerlaatste seconden binnen te komen, geloof ik. <laughs> en ik eh, presenteerde de Daver in de 30 <laughs> naderhand de nationale hitparade. En hoe heet het tegenwoordig zei, mega top 5? Mega top vijf is geen. Ja, ja wist ik ook. Oh, ja. Juist wel. Ja. Zometeen goede verhalen uit een steenoude doos. Dat zo. Steenoude doos. Juist, maar eerder. Nee, laat ik dat bruggetje nou niet maken. Die in de graag, goedenavond. <laughs> oh, oh. Ik, ik ga dat, hè? Misschien kan oh, Felix. Ja. Uh, ja. Die heeft ook wel eens langs de lijn gedaan, Felix. Ja, kan je niet meer, doen dan doe ik het gewoon, hè? Nee, Willemijn. avond. He? Heel, heel leuk, dank ah. je. Uh, tweede avond van speelronde 5 uh, staat voor de deur in de Champions League in Moskou. Is de eerste wedstrijd zelfs al uh, afgelopen? Ragnar Niemeyer jij probeert uh, vanavond zoveel mogelijk wedstrijden voor ons te volgen. 6K Moskou tegen Bayern München is al gespeeld met een hoofdrol voor Arjen Robben. Nou ja, een hoofdrol misschien niet. Maar in ieder geval een belangrijke rol. Want Bayern was al geplaatst in deze groep. Deed hetzelfde geld voor Manchester City. Vanwege het Moskouse tijdsverschil. Eerder begonnen vanavond. En Bayern wint met 3-1 van CSKA. Robben na 17 minuten met de treffer Gutsen na 56 minuten. Een aansluitingstreffer van Honda. het oudspeler van VVV na een dikke uur. En even later is het Thomas Müller. Ook vanaf 11 meter met de beslissing. Tien zegens op een rij in de Champions League voor de winnaar van afgelopen seizoen. En dat is een record, Dione. Uh, jij probeert vanavond zoveel mogelijk wedstrijden te volgen. Welke uh, groepen of welke clubs springen er vanavond voor jou uit? ja, dat is wel geestig dat woord. Proberen heb ik zelf opgetikt, omdat het bijna ondoenlijk is om al die wedstrijden tegelijkertijd te kijken. Dus ik denk, ik dek mezelf wat in. Uh, het gaat met name of ja, zo ga dat nou, dan. Snap ik hem. Ja. Ja, ik mocht mijn eigen teksten tikken. Ja, lees ook maar voor wat je onderwijs. Jongen, in het is zo makkelijk radio. Dus hij zit ja, ja. helemaal niet in Moskou. Laten we even kijken nee, naar uh, de nee, nee, doelpen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, dat heb je ook niet gezegd. goed, ik neem dat dan aan gewoon. Hij ze de Moskou? Vroeger, hè, Felix. Ja. jij ging Ach, ja, toen gewoon. Was uh, nog, toen was daar nog geld voor. Laten we even kijken. Ja, Laten we even kijken naar groep A dan. Want daar is Manchester United zonder de geblesseerde Robin van Persie nog niet zeker. Wel lijst aanvoerder. Puntje minder voor Leverkusen dat de Engelsen vanavond ontvangt. Shakhtar Donetsk is daar ook nog kansrijk. Met vijf punten. Real Madrid in groep B tegen Galatasaray. Eh, die ploegen staan er ook goed voor. Maar Kopenhagen zit daar ook nog op het vinkentouw. Want Juventus, de kampioen van Italië, dreigt uitgeschakeld te worden. Maar speelt tegen Kopenhagen. Je zou zeggen, na drie gelijke spelen moet er toch een keer een overwinning komen... voor de ploeg van, van Comte voor Juventus thuis tegen de Denen. En dan uh, ziet het er goed uit voor Paris Saint-Germain en Olympiacos. En wat ik al zei, Bayern en Manchester City zijn al geplaatst voor de volgende ronde. We gaan uh, ook niet genieten van Wesley Sneijder tot slot. Want ook hij is uh, niet fit. Wel op de bank bij Galatasaray. En in de basis zien we dan wel Nordin Amrabat. Dankjewel, Ragnar. Wij horen jou vanavond terug. De Nederlandse cricketers zijn aangewezen op een herkansing... om zich te plaatsen voor het WK 2020. Oranje verloor van de Verenigde Arabische Emiraten... en moet nu morgen tegen Schotland spelen. Het WK wordt volgend jaar in Bangladesh gehouden. Dat was het. Dan... Mag ik dan zeggen dat je haar heel erg mooi zit? Dank je wel. Ja, jongens, ja, op, en Dat is echt gemeen. ja. Het is webcam. Nou, webcam. nou Felix, jou ook trouwens. Ja, dat ja. Ja. Kunnen we het gewoon even hebben over zakelijke dingen? Ja, nee, liever niet. Zometeen, Felix Murders. Dat is mijn programma dit, hè? Nog eventjes. Dat is waar, ja. Ja, dat is Vanaf 1 januari <laughs> zitten wij hier samen. Brrr. Ah, juist. Dionne de Graaf. Lief schat. Da. Dank je wel. <laughs> Zometeen. Bart, Arends en Felix. Maar eerst, you two. De je skin. All the beauty that's been lost before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 Van U2 en Bono werd gevraagd: Wil je een nummer schrijven voor een allernieuwste film over Nelson Mandela? Hij zei: Ja, uiteraard. En dat werd dit: Ordinary Love van U2. Radio 1, PNN Today. Gaan wij naar Brazilië. Het stadion in Sao Paulo, waar op 12 juni volgend jaar... de eerste wedstrijd van het WK moet worden gespeeld... is voor een deel ingestort. Je zal het misschien gehoord hebben in het journaal. Een paar uur geleden viel een grote hijskraan op het stadion... waardoor er twee mensen zijn overleden. In Brazilië zit Anne Dorst. Anne, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Ja, uh, de twee mensen die overleden zijn inderdaad... dat zijn twee mannen van uh, de ene is 42 en de andere 44... En uh, ze hadden ook allebei kinderen. De ene was een chauffeur, de andere was een monteur. En uh, ja, er komen natuurlijk allerlei reacties nu van uh, FIFA. Die, ja, die reageert gechoqueerd. die zegt natuurlijk mee te leven. En uh, dat ze de, de veiligheid van de, van de werkers altijd voorop proberen te stellen. Ja, nou, ja. dat moeten we ook maar met een dikke vette korrel zout nemen. Maar goed, dan denk ik ja. even aan de berichten over Qatar. Uh, maar overigens, er was eerst sprake van, uh, van drie doden, maar dat, dat klopt dus niet. Klopt, ja. En de, de brandweer die heeft uh, vrij snel het hele gebied afgezet... en zijn op zoek gegaan naar uh, ja, of er nog meer uh, gewonden waren. Maar nu is inderdaad, hebben ze inderdaad bevestigd dat het om twee ja. doden gaat. Want het had, ja. op, het had veel erger kunnen zijn... want ik begrijp dat het ongeluk gebeurde tijdens lunchtijd. Ja, zo rond half één inderdaad. Er waren op dat moment uh, ja, meer dan 800 mensen aan het werk op het terrein. En uh, gelukkig dat het grootste gedeelte inderdaad aan het, uh, aan het lunchen was. Dus dat. Uh, had veel erger kunnen zijn. Precies, ja. die zaten in, in, in de kantine, zeg maar, dus buiten bereik van die van die um, Heeft uh, de burgemeester van Sao Paulo al gereageerd? Ja, die zit in, uh, in Parijs en die, uh, ja, die zegt natuurlijk ook dat hij leeft erg mee met de slachtoffers. En uh, maar hij heeft ook vooral heel gefrustreerd gereageerd eigenlijk. Dat, uh, nou ja, dat, er zijn natuurlijk zoveel dingen eigenlijk. Die fout zijn gegaan. De meeste stadions die liepen enorme vertraging op. Ja. En, ja, en nu dit weer. Dus uh, hij heeft ook echt een beetje gefrustreerd gereageerd. Van uh, hoe kan dit nou weer gebeuren? Ja. Ja, dit komt natuurlijk net uh, na inderdaad die berichten over andere stadions... die mogelijk niet op tijd afkomen. Uh, wat is nu een beetje het heersende gevoel in Brazilië? Komt het allemaal wel goed voor het WK nog? Ja, nou, dat zal wel moeten. De, de eerste wedstrijd in Sao Paulo die zou, stond eigenlijk voor maart uh, op de kalender. Uh, dat is ja, van Corinthians... Uh, uh, uh, de club, zeg maar, die straks het stadion ook uh, gaat overnemen. Mm -hmm. En uh, ja, ze, ze gaan er zeker vanuit dat het nu een vertraging, extra vertraging op zal lopen. Uh, ook omdat ze geloof ik een derde van het hele stadion... weer helemaal opnieuw moeten checken of het, uh, ja, of het nog wel goed staat allemaal. Ja. Maar ja, uh, het, het moet gewoon af. <laughs> dat, uh, dat realiseert men zich hier ook al. Ja. Goed, nou ja, er, is op zich, uh, er zijn nog een paar maanden te gaan. Dus dat is goed nieuws dan. Anne Dorst in Brazilië, dankjewel. Graag gedaan. Zaterdag is het precies 50 jaar geleden... dat er voor het eerst een hitlijst werd uitgezonden... op de Nederlandse publieke radio. De tijd voor Teenagers Top 10 op Hilversum 1. Tegenwoordig is dat Radio 2... Duizenden en duizenden nummers hebben natuurlijk in die hitparades. De Hilversum 3 Top 30, de Nationale Hitparade, de mega top 50, noem ze maar op, gestaan. En ook een heel aantal dj's, want vroeger was het heel normaal... om als radiopresentator zelf een liedje te maken, dat lekker veel te draaien... en dan verkocht je er veel van en dan kwam je vanzelf in die hitparade. DJ Rob Oud bijvoorbeeld van Veronica maakte in 1968 dit... onder het pseudoniem Egbert Douwe. Oh. Komt nog prima op nummer 2 in die hitparades. En ook Willem van Kooten, de legendarische disjockey Joost Den Draaier, deed een poging met het carnavalsgroepje de praatpalen. Wil je eens roken, dan kom je in nood. Je zoekt naar sapie, wat mooi. Heerlijk, hè? En zo waren er in de jaren 60 en 70... een hele rits dj's die ook wel eens in de hitlijst wilden staan. De een met beduidend meer succes dan de ander. Later pakten sommige dj's het wat professioneler aan. Robin Albers, onder andere van Avro 3FM... scoorde een hele vette hit met zijn sunclub. En Wessel van Diepen, ooit Mr. Top 40... die had het helemaal slim bekeken. Die huurde gewoon een matroos, een cowboy en twee lekkere wijven in. En hij werd er multimiljonair mee. Venga Boys. 50 jaar schijnen ook dj zelf dus al in de publieke hitlijsten. Ter ere van het jubileum verschijnt deze week het boek 50 jaar hitparade, onder andere samengesteld door Bart Arends, bij 3FM nu presentator van de Mega Top 50. In het boek komen zijn voorgangers ook aan het woord, waaronder onze nieuwe BNN-collega Felix Meurders. Hij presenteerde de Daverende 30 en de Nationale Hitparade, tjap, chap, chap, chap. Bart en Felix, welkom. Hi. Heerlijk, goedenavond. Ben jij in die tijd wel eens benaderd om een soort carnavalsplaatje te doen? Nee, gelukkig niet. Had ik ook na het heel goed kan zingen hoor. Ja. Nee, maar dat, dat had ik zeker niet gedaan. Hè. Dan zou ik mijn eigen plaat moeten gaan aankondigen. En ik weet al dat het, dat, dat, dat geen grandioze kwaliteit zou zijn geweest. En <lacht> dus, dan had ik het op mijn manier moeten afzeiken. Ja, ja, want dat deed je in die tijd? Nee, niet afzeiken. Ik, nou, ik, je was kritisch. Ik gaf al commentaar op. Uh, ik was een soort ja. zeg maar, de voorloper van uh, de presentator... die naderhand dat consumentenprogramma heeft gedaan. Dus ik, ik gaf informatie <lacht> over... Consumentenverlichting, ja. Ja, over ja. de plaat. Ja. Ja. Maar dat is, wel, dat, dat is toch wel heel anders dan nu, toch Bart? Nou zeker. Tenminste, in ieder geval de manier waarop ik het zelf dan doe. Ik vind, ja. het, uh, ja, ik vind het leuk om het objectief aan te kondigen. Maar dat is, ja, dat is de keuze die je maakt. Ik kan ook heel hard lachen als ik de oude uitzending terugluister. Ja. Ik bedoel, het was vermakelijk voor, uh, voor de luisteraars. Dat absoluut. Ja? Ja. We zouden meteen nog wat fragmentjes. Maar eerst even ja. een ander fragmentje. Namelijk de eerste nummer 1 hit. Dat was zaterdag 30 november 1963. Ik kan niet mee zingen, maar. Nee, het is niet mijn uh, favoriet, uh, favoriet in, in mijn iTunes-lijstje. Nee. Nee, is een uh... zonde trouwens. Ja, ik ken hem ja. zeker. Uh, het was Eigenlijk was het bedoeling om op de 23e te beginnen met de eerste hitlijst. En dan hadden we het vorige week gevierd. Maar toen gebeurde er iets met een president in Amerika. Die werd neergeschoten. En toen Ach, kwam er zo. geen programma en werd het de 30e. Dus op de 23e was de planning om te beginnen met de, uh, de tijd voor teenagers, top 10. En toen op de 30e stond dit op één en dat ja. is. De Trini Lopez, Trini en Lopez. Ja. En, ja. Uh, wat ook wel leuk is, Na nou vier weken, waren ze vier weken bezig met de hitlijst. En toen zei de presentator Herman Stockers: "Nou, hij staat nu al vier weken op nummer één. Ik ben eigenlijk wel: zal ik ga een ander plaatje draaien van Trini Lopez, we doen deze. <lacht> dat was Dat, ik op zich dat kon hard. nog in die tijd. Ja. Ja. Ja. En uh, we hebben het over het begin van de hitlijsten, 50 jaar hitlijsten, tenminste op de publieke zenders dan. Ja. Hè. En de, nou ja, dat heet nu de Megatop 50, maar dat heeft, ja, hoe heette het vroeger allemaal? Dat heeft de Davende 30 dus. Ja, nou als we, als we aan het begin beginnen, tijd voor teenagers. Uh, het werd toen uh, in 3 tot 30. Dat was wel meer echt een hitparade. Waarbij ja. het echt twee uur lang ging om de 30 platen die gedraaid werden. Terwijl het programma van, van Herman Stok meer een, een rubriekje was. En daarna kwam de David van de 30. Dat vond je een mooie naam hè Felix. Ja. Die heb, ik, uh, heb je die zelf tezonder, bedacht? Ja die heb ik zelf bedacht. Een beetje analoog in de Fab40 van de radio En dat was een commercieel station dat dobberde voor de kust van Engeland. En dat was mijn favoriete zender destijds. Dat was mijn favoriete zeezender. Je dacht, dat moet allitereren. Dat moet een beetje lekker allitereren. Sommigen vonden de denderende 30 beter klinken. Maar ik vond daverend. Ja, daar ik je lekker inzetten. Daarna kwam de nationale hitparade. Toen een nationale top 100. Toen een megatop 50. Dat werd top 100. En nu zijn we terug bij megatop 50. En dat is nog steeds. En daar ben je helemaal ingedoken in die lijst. En je hebt zaterdagen bij de dj's thuis gezeten in hun kelder door zo'n allemaal archiefmateriaal te ja. ja hoor. Maar dat was nog best lastig. Ja, was best pittig. Want uh, het heeft bij uh, iets van vijf verschillende omroepen gezeten. Het is door vijftien verschillende presentatoren uh, gepresenteerd. Van en begonnen dan... eigenlijk, heel erg gezegd. Uh, ja? Oké. Okay. Ja. Nou, gezien die historie van uh, hoe het allemaal begon, Hilversum 3... dat, dat er werkte toen wel 84 dj's op de zender. Ja, ja nee. Ja, flink, ja. flink gesnoeid. En dan klonk ja. het uh, nou ja, van het begin tot het eind zo. Hilversum 3, Felix, me Dagelijks de 30 op. Hilversum 3 Dani, help dekken. 5'9 mega op 5'0. 9 gaat op Juist, de jingle. Ja. En als je het hebt over de verschillen, wat ik wel een mooi verhaal vond, Bart, dat, uh, daar ben jij even ingedoken. In uh, jaren 80, begin jaren 90, was er ook, en zo meteen komen die verhalen wel van Velis, <lacht> maar. Uh, was er ook flinke concurrentie tussen die DJs? Ja. Dat, dat was even anders dan nu. Nou, absoluut. Maar dan zaten er ook meerdere, meerdere hitparades op één dag. Dat kun je je nu ook niet meer voorstellen. Maar dan had je bijvoorbeeld de donderdag... dan was de Trost op tot net afgelopen met Ferry Maat. Die had zijn mm. programma net gehad. Dan kwam Frits Pits. die deed de, uh, zijn uh, avondspits. Maar daarin behandelde hij altijd de, de, de drie platen van de dag, zou ik maar zeggen. De dagstanden. En dan vertelde Frits in zijn programma... zo, uh, nou, en dan nu de echte hitparade en de echte tussenstanden. <hij> en <producers> nou, daar werd Ferry Maat op een gegeven moment heel neidig van. En die heeft op een bepaald moment gedacht... weet je wat, ik pel een stickertje van het van de trost op 50 die plak ik op de jingle kaart, zoals het ding heet, van, uh, van uh, de Nationale Hitparade. Ja. En op het moment dat hij dus zegt, oké, okay, dan nu de echte standen, dan start hij dus de verkeerde jingle <lacht> en het hoogheus ook. En Frits Piskek keek compleet verschrikkelijk naar zijn technicus. Wat doe jij nou? En die technicus tegen terug. want Wat ga je nu zeggen? En het was, uh, ja, het was een flinke... <lacht> het had jij ook zo'n hier zo met een andere dj, Felix? Nee hoor, nee, totaal ja? niet. Nee, nee. Kijk maar, dat, dat, dat was toen het ja, de publieke omroep was het totaal verdeeld. De Tross had een eigen dag op donderdag. Farah ja. uh, had destijds op dinsdag ja. Nou, De tros had zijn eigen hitlijst uh, geïntroduceerd. Waar kwam die ook weer vandaan? Ik kwam oorspronkelijk toch? Dat weet jij, hè? de trost op 50. Ja, hoe uh, ja, we zat we het ook weer? Ze wilden uh, dat de 40 ging weg bij de tros. Yes. Want die gingen we naar, uh, naar Veronica. Veronica kwam weer binnen de publieke omroep. Was eerst de piraat. Ja, en toen de dacht de tros: We willen wel een, een hitlijst houden. Dus wij gaan verder met de trost op 50. We zien ja. iets anders. Ja. Even, even, we hadden het net over Felix van in, in jouw tijd kon alles. Um, in het boek zeg jij over die tijd: Ik was een rebel. Deed van alles wat niet mocht, niet mocht of kon, zocht continu de grens op en experimenteerde erop los. Dat was 60 Sludge op nummer 20 met weer All American Girls op nummer 19. Ik heb het al gezegd, één uh, van de zes nieuwelingen vandaag. En dat zijn opnieuw de slijpers met puntje erin, puntje eruit. Zet het radio maar weer even uit. Ik ben uh, zometeen over een minuut of pakweg bij je terug. Je favoriet, hè? Heel ja. een geweldig cult nee. nummer. Ja, nou ja, maar dat... Ja. Dat, zei, dat, mocht jij, dat kon nee. gewoon in die tijd. Want, ja, ik nou. zei inderdaad... Ik zet hem maar minuten vier uit. Dat zei ik dan wel op een andere manier... om te horen. Ik geloof dat het bandje een beetje vergrijsd is. Maar... Uh, ja, ik gaf mijn, uh, mijn commentaar bij sommige platen. Ja. Ja, weet je ja. dat nog? Kan je dit nog herinneren? Bij welke plaats? Nou, het leuke is dat ik dat van Bart gehoord heb. Dat ik iets gezegd heb over Patricia Pai. Uh, dat de hoees mooier was dan de plaats zelf. En dan, dan, dan kwam die op nummer 13. Ja. Maar ik weet het allemaal echt niet meer. Nou, maar dat heeft ze uiteindelijk in de autobiografie. Ja. Ja. Uh, onlangs heeft ze dat geschreven: dat dat er nog steeds dwars zit. Dus kan je nagaan hoe het bij de, de redactie is aangekomen. Dan de plaats zelf. Maar nou, kreeg je dan helemaal je geen. Uh, want je had in die tijd on ongetwijfeld nog geen zendermanager, geen zenderedactie. Maar er was nooit iemand die aanklopt als u of Felix, het commentaar. Nee, dat was je. een muziekafdeling bij de NOS. En, uh, ja, die hield zich voornamelijk bezig met jazz... en met uh, klassieke muziek. Mm. En Hilversum 3 was toen net in het leven geroepen... en ze vonden het wel prachtig om de de de, daarvan de 30 te hebben. Na, daarna anders, dus die naam veranderde dus een nationale hitparade. Maar ja, ja, daar kwamen wel eens klachten van platenmaatschappijen dat ze dat niet goed vonden, die platenmaatschappijen Maar ik stelde hem op een standpunt. En daar ging de muziekafdeling heel voorzichtig in mee... Ja, dat de platenmaatschappij het niet wat zeggen hadden bij de publieke omroep, toch? Of is dat wel zo, Bart? Uh, nee, de muziek moet, uh, de, moet alles bepalen. Precies. Als ja. dus je het liedje leuk vindt, ga je het draaien, ja. ongeacht waar het van is, vind ik ook. Nou ja, ja, maar jij, jij begrijpt, Felix, jij knipte zelfs hele stukken uit nummers als je het niet laat zien. Nee, vond. dat is helemaal niet waar. Ja, is, wel. Uh, nee, ik ja, heb ooit, ooit een keer bij, bij, nee. bij een, een plaat die was gemaakt door Ergenmond kan het zijn? Over Veronica, daar heb ik alle jingles van Veronica eruit geknipt. Waarom? Ja, Veronica was toen nog een commercieel station. En wij zaten op de publieke omroep, zaten we die plaat een beetje te pleuren. Veronica Unlimited met What Kind of Dance Is This? En daar zaten dus Veronica jingles in. en Die knipte jij er dan uit. Maar wat was dan de mooie hooba Hoebe, hoebe, hoebe, hop, hop, hop. Ja, dat, dat, ik... dat heb je drie minuten dertig op loep gezet. En ja. dan zei je, nadat de laatste keer je had geklonken, hoebe, hoebe, zei je volgens mij: Nou, een beetje te veel gegeten met kerstzeker. Dat was de letterlijke tekst. Dat is. Dat soort dingen weet ik nee, niet. Meer, oh, nee. over nee. je weet, nee. Volgens mij moet jij dat boek nodig lezen, Felix. Dat is goed voor je. Denk ik. Nou, dankzij Bart weet ik dat nu, ja. Even nog een voorbeeldje van hoe het nu klinkt met Bart. Heb je meegerekend? Als je weet dat dit 2 is, MM en Rihanna, met de monster... dan weet je waarschijnlijk ook wel wat nummer 1 is in de Megatop 50. Ik ga hem zo draaien. Na het overzicht van 10 tot 2. 10. Ze met hier, met regime. Stond op 21 en stijgt naar nummer 10. 3. En dan de top 3, vorige week nog 2. Pharrell Williams en Happy. 2. En op nummer 2, vorige week 3. MM en Rihanna en the monster. Dat was hem allemaal. De Megadop 50. Ja, niks veranderd omdat ah. je mijn eigen programma gehoord. Nee. <laughs> nee, leuk. Je ja. zit vrij onverstoorbaar te luisteren. Ja. Um, Felix, omdat jij er bent. Um, wij, weten, wij willen dat graag nog even hoe jij dat deed. Kondig even de plaat aan die we gaan draaien. Want volgens mij is het ook nog jouw ke keuze. Weet je welk het is? Ik heb geen idee wat jullie gaan draaien. <laughs> Echt geen idee. Laat me maar horen. Andrew Goed, Gold, ja. Lonely Boy. Ja, laat het begin maar horen. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Is het een syncopie. Weet je wat het fijn? Is ja, tien seconden heb je. Ja, dat weet ik al. <laughs> en van die rare maatwisselingen. Mooi, oh hè? Yeah. Andrew Gold, een van mijn favorieten inderdaad. Lonely Boy. in 1977. En een van de... Ja, dat fluistert Felix net in mijn oor. Felix favoriete plaats. En ook van Mark Koster, onze entertainment- en zakenkoning die net binnenkomt. Ja, hij is er hoor, de man die de papa in paparazzi stopt. Hij gaat het straks ah. hebben over vrouwen aan de top van technische bedrijven. Zijn favoriete onderwerp. Ik heb een heel kort quizje speciaal voor jou over entertainment door de eeuwen heen, Mark. Oh, in het Oude Rome ging je bijvoorbeeld naar de gladiatoren kijken. Je had verschillende soorten. En je had bijvoorbeeld ook de Andabata. Wat was het bijzonder aan dit type gladiator? Zijn benen waren aan elkaar gebonden. Bij zijn armen waren op zijn rug gebonden. Of zij had een helm op zonder viziers. Uh, ik denk uh, dus een B. B, dus ik dat zijn de, Arne. de, Arne. Ja, dat ook de Nee, Een helm zonder vizier en dan lieten ze hem vechten tegen een andere gast met een helm zonder vizier. En dan zagen ze niks en dat zag er heel debiel uit en dat vonden die Romeinen leuk. Ik dacht dat... Al... Ja, dat alleen folty towers, dat hadden we, heet het... Uh... Ja, minst silly dingen. Ja, min. Meen... Ja. Zometeen, en je Kees Groot. B en M. Tien jaar Casaluna.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 Dit is Radio 1.